12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nobelprijs voor de Vrede naar drie vrouwenactivisten. Migratie is een verrijking voor de samenleving, vindt minister Leers. En energie in Nederland wordt steeds vuiler. Vandaag zijn er buien. We hebben ook zonnige momenten. Het wordt 13 tot 15 graden. Maar tijdens een bui is het met 9 graden een stuk frisser. Morgen wisselen bewolkt, ook weer buien. De temperatuur blijft steken rond 13 graden. En namorgen bewolkt en regenachtig. Het wordt wel minder fris. Op maandag wordt het ongeveer 18 graden. In Oslo is een uur geleden bekendgemaakt... wie dit jaar de Nobelprijs voor de vrede krijgt. Die prijs gaat dit jaar naar drie vrouwen. Ladies and gentlemen... De Norwegian Nobel Committee heeft decided dat de Nobel Peace Prize voor 2011 is to be divided in three equal parts: between Ellen Johnson Sirleaf, Leima Bovi en Tavakul Karman. En die drie vrouwen krijgen de prijs voor hun vreedzame strijd voor de veiligheid en de rechten van vrouwen. Aan de telefoon is nu Bram Postumus. Hij is correspondent voor de Wereldomroep in West-Afrika. Op dit moment is hij in de hoofdstad van Liberia, Monrovia. Bram, je hebt een van de winnaars van uh, de Nobelprijs, de huidige president uh, van het land, Ellen Johnson Sirleaf, pas nog gesproken. Wat is zij voor een vrouw? Zij is een uh, veteraan in politiek, in de Liberiaanse politiek. Hij heeft uh, al sinds het midden van de jaren tachtig geprobeerd om het presidentschap te veroveren in Liberia. Hij uh, uh, heeft dat voor een behoorlijk hoge prijs betaald. Zowel in de zin van gevangen gezet door een eerdere dictator, Samuel Doe. Het land uitgebosjoerd door uh, de, een andere vorige president, Charles Taylor. Die nu natuurlijk in Scheveningen zit uh, te wachten op zijn vonnis. En uh, uiteindelijk is het er dan aan, aan een aantal jaren geleden, in 2005, gelukt om dat presidentschap te veroveren. En waar die Nobelprijs mee te maken heeft, is dat zij kans heeft gezien om de vrede, die hele fragiele, broze vrede die er toen was in Liberia, om die sterker te maken en te consolideren. Nou zijn er binnenkort, uh, uh, kan ze opnieuw tot staathoofd worden gekozen en geeft deze Nobelprijs haar dan nog een, een steuntje in de rug daarbij, denk je? Nou, een heel klein steuntje in de rug. Ik denk dat het bericht te laat komt voor uh, de feitelijke verkiezingen zelf. We zijn nu echt op de aller, allerlaatste paar uren bijna van de presidentiële campagnes die door de hele stad gevoerd worden. Misschien hoor je de geluiden op de achtergrond, de voevuzelen, de auto's, de muziek, de herrie. Ik denk dat heel veel mensen het nog niet eens weten... dat ze de Nobelprijs uh, gedeeltelijk met een aantal anderen heeft gewonnen. Maar uh, voor haar eigen partij, voor de Unity Party en haar eigen mensen... haar eigen kandidatuur is dit natuurlijk toch een hele fijne opsteker. Een van de anderen die de uh, prijs uh, krijgen... is de vredesactiviste Lehman Bowie, ook uit Liberia. Vertel iets over haar. Nou, zij is dus iemand die echt via de Liberiaanse grassroots vredesbeweging geprobeerd heeft en met succes geprobeerd heeft... invloed uit te oefenen op uh, die krijgsheren... die maar doorgingen met uh, de kleine Liberiaanse jongens en meisjes... oorlog laten afzetten. terwijl zij in dure hotelkamers... in verschillende West-Afrikaanse hoofdsteden... Uh, proberen weer een volgende net... Vredesakkoord dus bij elkaar te, te gokelen... waar ze zich vervolgens hier niet aan hielden. Zij heeft een uh, vrouwenbeweging opgericht, en met een grote delegatie is zij tijdens de laatste Liberiaanse burgeroorlog naar de plek gegaan in de Ghanese hoofdstad Accra, waar uh, die krijgsheren aan het vergaderen waren. En hij heeft zichzelf met haar vrouwelijke collega's geposteerd voor de deur van die ruimte. En heeft gezegd, wij gaan hier niet weg voordat jullie hebben beloofd dat je ermee ophoudt. En dat is een hele beroemde scène die je ook terugvindt in de film Pray the Devil Back to Hell. Die over deze vredesbeweging gaat. Taille tantes in Liberia. En ze hebben een Nobelprijs gekregen samen met een jemenitische eh, activiste. Ik dank je wel voor je uitleg. Bram Postumus van de Wereldoproep.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 En Leers zegt ook dat hij de negatieve kanten van migratie niet wil ontkennen. Hij wil de komst van kansarme migranten tegengaan. Die mensen zullen nauwelijks een rol van betekenis kunnen spelen. En het is niet in het belang van henzelf en ook niet in het belang van Nederland als ze naar ons land komen, zegt Leers. Bij een busongeluk op het Indonesische eiland Java is een Nederlander omgekomen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Bij het ongeluk waren vier Nederlanders betrokken. Ze reisden in een busje met negen andere toeristen... en het zou gaan om mensen uit België en India. Over de toedracht van dat ongeluk is officieel niets bekend... maar volgens Indonesische media zouden de remmen van dat busje niet hebben gewerkt. En dat busje zou vervolgens in de buurt van de stad Bandung over de kop zijn geslagen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ja, dan... Uh... Het, het, het, het energieverhaal wat uh, vandaag in, uh, de ronde doet, energie in Nederland... die wordt steeds vuiler, duurder en waarschijnlijk ook onbetrouwbaarder. Met die waarschuwing komt het ratenau instituut Dat is een wetenschappelijke denktank die de politiek adviseert. Volgens onderzoekers doen veel mythes de ronde over energieverbruik. Zo stijgt het gebruik van vervuilende brandstoffen nog steeds sterk... ondanks de aandacht voor groene energie. En ook wordt het effect van zuinige apparaten sterk overschat.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 De plaszak van de NS in de treinen van de NS zonder wc zoals de Sprinter komen speciale plaszakken. En die dingen zijn volgens een woordvoerder van de NS bedoeld voor uiterste nood en als de trein is gestrand. De passagiers die kunnen zich dan met de zak terugtrekken in de lege cabine van de machinist. Dat is zo'n kamertje aan de achterkant van de trein. Er is inmiddels veel kritiek gekomen op dat plan. Verslaggever Jeroen de Jager.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 Oh, god. Dan nee, dan ben ik, is dat is het. Alleen bij hele hoge nood lijkt me dat. Te... Ja, ik vind het primitief. De NS zelf wil tot nu toe geen commentaar geven op de plaszak. Uh, ze zijn bang dat het uh, te belachelijk gemaakt wordt. Maar ze schrijven wel op uh, Twitter. Dankzij ons heeft het Nederlands er vandaag een nieuw scheldwoord bij. Plaszak, graag gedaan. Dag dames. Jullie horen bij de doelgroep volgens mij. De NS gaat voortaan de plaszak uh, gebruiken. Maar ik zou er nooit gebruik van maken. U nou, mag nee. wel even op het lege kamertje van de machinist. <laughs> Ze mogen wel een mat neerleggen. Want het zal wel een vies boel worden daar. Voor druppen, ja. Maar hoe kun je als vrouw in zo'n zakje? Hier er zit een uh, hulpstuk aan. Oh. <laughs> en wat vindt u ervan dat de NS met nee, deze oplossing komt? Belachelijk. Ik vind het belachelijk. belachelijk. En binnenkort zijn de plaszakken aan boord te krijgen. Oh, gelukkig heb ik niet zo'n hele grote. Want... Nou, lacherige reacties, belachelijk, het is primitief en zo. En ja, dat moet allemaal in de lege cabine van de machinist. De vakbond voor rijdend personeel bij het spoor, VVMC... die hebben al diverse telefoontjes binnengekregen. Wim Eilert van de VVMC, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de reacties zoal? Nou ja, dat, uh, vooral dat de machinisten dat ook gewoon zelf niet willen. Uh, die zien daar natuurlijk helemaal niks in, dat, uh, dat op hun werkplek uh, uh, mensen daar een plas zou kunnen vullen. Dat, uh, en, en, en wij ook niet. Dus. Ja, wat dacht u toen u het hoorde? Nou, ik meende echt eerst dat het een grap was. Ik uh, uh, Vanmorgen ook al de minister op de radio gehoord, die meende ook dat het een grap was. Ik had dezelfde reactie eigenlijk van, uh, ja dit kan niet waar zijn. Dat, uh, dat gaat dan niet gebeuren in de, in de, op de werkplek van de machinist. Nee. De NS zegt, ja, het is een noodmaatregel. Hè? Dat is allemaal niet zomaar. Het zal maar een paar keer gebruikt worden. Ja, dat weet ik niet of dat een paar keer gebruikt wordt. Op het moment uit. dat mensen weten dat dit, dat dit kan, dan zal die vraag op een gegeven moment ook toenemen. Kijk, NS zou er veel beter aan doen om gewoon te zorgen dat er zo snel mogelijk toiletten op die treinen komen. En dat ze die treinen inzetten op, op kortere trajecten. Zodat, uh, zodat dit probleem ook niet zo snel komt. En u gaat er nog eens over praten met de NS en met de politiek? Absoluut. Dat gaan we zeker doen. We horen daar uh, nader van. Meneer Eilert van de VVMC, de machinistenvakbond. Sport. FC Twente-speler Douglas kan binnenkort Nederlander worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een positief advies gegeven... over de naturalisatie van de Braziliaanse verdediger. Koningin Beatrix moet dan dat advies nog bekrachtigen. Die naturalisatie wil nog niet zeggen dat Douglas ook geselecteerd wordt voor Oranje. Daarvoor moet hij tenminste vijf jaar in Nederland wonen. En dat is pas het geval in het najaar van volgend jaar. Het zou eerder kunnen, maar dan is dispensatie van de Wereldvoetbalbond FIFA nodig. Het Nederlands honkbalteam heeft zich zo goed als zeker geplaatst... voor de kwartfinales op het wereldkampioenschap in Panama. Vannacht werd met 5-0 gewonnen van Puerto Rico. De vierde zege op rij. En daarmee is het zeer waarschijnlijk... dat Nederland bij de eerste vier in de pool eindigt. En dat is voldoende voor de kwart, kwartfinales. Vanavond speelt Nederland de vijfde wedstrijd... tegen de Verenigde Staten. Het is 11 over 12, we gaan naar de AWB. Bijland ja. Slaan, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Een paar die vallen op op deze vrijdagmiddag. Op de A2, de randweg van Eindhoven, is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven Airport. Op de hoofdrijbaan is de rechterrijstrook dicht. Nou, neem bij voorkeur de parallelbaan. Bij Rotterdam een ongeluk naar bij de Benelux-tunnel op de A4 richting Hoogvliet. Daar staat bij de tunnel 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar afgesloten. In het noorden van het land zijn ze bezig met het bergen van een ongeluk. Bij Haren op de A28 van Groningen naar Assen. Beide rijstroken zijn dicht, maar de vluchtstrook is wel open. En de N3, Dordrecht-Papendrecht, is in beide richtingen dicht bij de Merwedebrug. Er is een ongeluk gebeurd bij een vrachtwagen. Vanuit Dordrecht staat de file van 3 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Nobelprijs voor de vrede gaat naar drie vrouwenactivisten. Zij krijgen de prijs voor hun vreedzame strijd voor de veiligheid en de rechten van vrouwen. Migratie is een verrijking van de samenleving, vindt minister Leers. Het heeft Nederland gemaakt tot wat het is, zegt hij. En energie in Nederland wordt steeds vuiler en duurder. Daarvoor waarschuwt het ratenau instituut dat de politiek adviseert. En tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Bel 070 302 4747 of ga naar hersenstichting.nl. Ik ben Paula Udondek ambassadeur van de hersenstichting. Ja beste mensen, hier Kees van de minderfile berichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitsstrook op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest zijn open!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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Nieuwsuur gaat zijn eigen opleiding beginnen. Jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar zonder journalistieke opleiding kunnen daar aan de slag. Overal was veel aandacht voor Steve Jobs eh, gisteren. Maar de uitzending van De Wereld Draait Door had wel heel veel weg van één lange Apple-commercial. Wat is het dan precies? Als je twee schermen naast elkaar zet en je zet dezelfde foto op een Windows... Uh, misschien nu niet meer, want ik ben natuurlijk een tijdje geleden afgehaakt. Dezelfde foto op een Windows-scherm en op een Apple-scherm... dan word je van dat Apple-scherm daarnaar kijken is vriendelijk. De Nationale Nieuwsquiz nadert de ontknoping. We gaan een nieuwe weekwinnaar vaststellen. Daarvoor moet Eugene Gies uit Den Bosch dan wel meer dan 84 punten halen. Of het gaat lukken, dat hoort u zometeen. Wilt u zelf ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Met het nieuws. De NOS heeft de rechten voor de Paralympics verworven. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen voor gehandicapte sporters in Londen. En de NOS zal er naar eigen zeggen veel aandacht aan besteden. Jan de Jong, NOS-directeur, goedemiddag. Goedemiddag. De NOS was de enige bieder. Waarom wilde de NOS dit uitzenden? Omdat het een groot maatschappelijk evenement is. en uh, Het is heel, heel erg groot. Uh, er doen heel veel mensen aan mee. En over de, wereld, en de hele wereld krijgt het heel veel belangstelling. En daarmee is het ook journalistiek relevant. BNN heeft het in het verleden gedaan in een programma met één been in de finale. Hoe gaat het bij jullie vorm krijgen? Nou, dat is inmiddels al wel acht jaar geleden. We hebben in Peking hebben we daar ook veel aandacht aan besteed. Uh, maar wij gaan het nu doen dat we tenminste twee uitzendingen per dag aan de Paralympics gaan besteden. Eentje rond de klok van zeven uur eentje einde avond. En dat is een mix van samenvattingen en een talkshow... Met direct betrokkenen, lees de sporters. En wie gaat het presenteren, die talkshow? Uh, dat gaan we nog later uh, bekijken. Maar dat zou een van de nws presentatoren zijn. Eén ervan zou Mart Smeets kunnen zijn. Twee jaar geleden was hij niet bepaald te spreken over de Paralympics uh, als tv-registeraans -e zit. Uh, nou, één ding weet ik zeker. Het is zeker geen Mart Smeets. En wat Mart roept over uh, Paralympische Spelen, dan wel over gehandicapte sporters, is heel nadrukkelijk zijn... Privé opvatting. Ik, Jan, van de Jan dat, ik wil je toch dat even, voordat voor je dat zegt, even heel kort een fragmentje laten horen. Uh, Pauw en Witteman, daar uh, zei Martsmees destijds dit. Ja, veel mensen in, uh, in Nederland, ja. Ja. Uh, die willen het wel zien. Die zijn er wel geïnteresseerd en die vinden het misschien nu nee, nog Dat is ook niet waar, want die kijkcijfers spannend. zijn ontzettend, ontzettend tegenvallend. Uh, dat is wel waar, denk ik, dat laatste. Namelijk dat de, kijkcijfers, de vraag is of dat dan zo belangrijk is, maar de kijkcijfers zijn laag, Jan de Jong. Het is uh, inderdaad niet alles zeggen, want we doen niet alles voor de kijkcijfers. Er zijn geen commerciële omroep. En twee, tijdens de uitzending in Peking keken er gemiddeld 450.000 mensen naar uh, de uitzending van onze Paralympische Spelen. En dat uh, uh, zijn cijfers waar menig uh, <laughs> omroep, heet het vandaag een dagen, moord voor zijn doen, bijna. Ja, ja, goed. Niet alles zeggen ja, dat, uh, dat valt wel mee. Je, je moet het aantrekkelijk uitserveren en op een mooie manier brengen. En serieus nemen, dat vinden ze ook heel erg belangrijk. Namelijk en? dat het uh, door de NOS wordt gebeurd. Ja, dat kan, daar kan ik me iets mee voorstellen. Dat Marts Mees het vindt, is verder zijn privé mening. Ja, het is een uh, absolute privéopvatting. En wij zijn een journalistieke organisatie, dus mensen mogen ook privéopvattingen hebben. Goed. Jan de Jong, dank uh, van, voor jouw uitleg, de NOS-directeur. Dank je wel. Er komt een drieluik over Van Cote en de Bie op tv. Koen Verbraak heeft de mannen urenlang geïnterviewd. En daarnaast is er ook nog heel veel onbekend materiaal opgedoken. Koen Verbraak, goedemiddag. Nou, goedemiddag. En wist je dat er nog nieuw materiaal, onbekend materiaal bestond? Nou ja, ik dacht van tevoren wel dat het bijna niet anders zou kunnen. Uh, als je, de mannen hebben 38 jaar samengewerkt. En ja, het leek me onwaarschijnlijk dat alles altijd uh, op televisie was geweest... en dat, dat er niks achtergehouden zou zijn. Maar je zou ook je voor kunnen stellen dat dat materiaal, dat lijkt me logisch... als het niet uitgezonden is, zeker in een bepaalde periode, dat het ook gewoon weggegooid is. Er is natuurlijk een hele hoop weggegooid, maar wat heel leuk is... is dat er een, een fix aantal dozen met banden is opgedoken uit de periode van Keek op de Week... En daarin uh, er zijn, zitten eigenlijk alle banden in, denk ik, die ze gebruikt hebben voor Kijk op de week. Alle items die ze daarin maakten. En ook heel veel takes uh, uh, die ze hebben weggegooid, die ze niet gebruikten, die ze niet goed genoeg vonden. Het ja, is natuurlijk wel een schat aan materiaal. En wie had die banden? Die stonden gewoon in, de, in het archief van de VPRO. Oh, okay. En uh, op, op een dag heeft iemand gedacht, die dozen staan erg in de weg wil jullie die niet terug hebben? En toen hebben ze van code gebeld van... Uh, wat moeten we met die dozen? <lacht> nou ja, en zo kom je nog eens op iets, hè? Ja, die, die zei altijd zoiets van... Uh, ik kom wel even een keertje langsrijden. Zo is het echt gegaan. Ik heb ook gedraaid dat, dat Kees die banden ophaalde. En dan zie je hem met een hele zware steekkar... Uh, die hij met moeite voor zich uitgeduwd krijgt... door de, door de gangen van het VPRO-gebouw lopen. En vervolgens alles in zijn auto laden. die daar echt doorhangend... Uh, uh, vervolgens waar die doorhanger mee ja. Want dat is een enorm gewicht natuurlijk. Maar dat zijn, ja, we hebben ze niet geteld, maar het moeten meer dan duizend banden zijn. Ja, en Kees van Koot is natuurlijk ook geen twaalf meer, zullen we maar zeggen, of geen twintig meer. Uh, het feit dat ze überhaupt uh, uh, Kees van Koot en Wim de Bie uh, interviews doen, is al bijzonder. Ja, Laat dat, samen. Sloeg, of, dat sloeg op die auto, hoor, niet op Kees. Ja, nee, ik snap het. Ja, ja. Ja. Maar even, even dat punt, hè, want ze, ze, de, je, je hebt toestemming gekregen om, om beide te interviewen, en ook nog uitgebreid, dat is best ja. bijzonder. Dat, dat, dat is heel erg bijzonder. Dat hebben ze eigenlijk ja, vrijwel nooit gedaan. En, en, dus, en, en het is echt voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst dat ze nu zo echt heel gedetailleerd ingaan op wat ze gemaakt hebben. En hoe ze het gemaakt hebben. En, en hoe dat dan werkte. En hoe ontstonden die types dan? Hoe, hoe wisten ze of iets leuk was? En hoe, hoe werd dat allemaal gemaakt? Wisten ze dat, wat leuk was? Uh, nou. Wat bij hun bijzonder is, is dat ze bijna niets beïmproviseerden. Dus ze schreven al hun teksten uit, alle sketches. Dus dat geeft al een enorm houvast. En op ja. papier kun je wel beoordelen of iets kwaliteit geeft. En wat voor hun heel belangrijk was, ja, ze waren met z'n tweeën... of ze het samen leuk vonden. En vervolgens keken ze naar of hun cameraman erom lachte. En dat was eigenlijk het enige wat ze hadden. Ja, ik hoor. Even, het was begrepen dat als ze zaten te monteren... dat dan de hele montageset in het deuk lag... en dat de twee hier alleen maar gefocust waren op het resultaat... en totaal niet lachten. Ze waren inderdaad, ik ben er natuurlijk nooit bij geweest, maar ze waren zeer geconcentreerd. Kijk, humor maken is toch een serieuze zaak. Dan lig je zelf niet om in een deuk. Degene die lacht om zijn eigen dingen, die maakt dingen waar jij en ik niet om lachen. Precies. Vanaf januari, Koen? 15 januari begint het bij de VPRO. Drie zondag achter elkaar. We vreugden ze nu al op. Koen Verbraak, dankjewel. Ja, bedankt. Dag. Advocaat Ines Wesky volgt Tweede Kamerlid Ronald Plastek op als juryvoorzitter van het Groot dictaat der Nederlandse Taal. Pastek heeft zijn termijn van drie jaar volbracht en dan is het tijd voor een nieuwe voorzitter. Dit jaar schrijft Arnon Gunberg de tekst voor het dicté, en het wordt 14 december uitgezonden. Katja Schuurman komt na een afscheid van drie kwart jaar weer terug op de buis. Eind vorig jaar verliet ze net vijf, waar ze drie jaar werkzaam was. RTL 4 heeft haar nu aangetrokken als teamcaptain in het programma Wat vindt Nederland van Jack Spijkerman. 5 november start het nieuwe seizoen en is Katja Schuurman weer te zien. Het opmerkelijke optreden van Ivo Nieuwe maandag bij Pauw en Witteman... is inmiddels veel besproken en te horen geweest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 Voor de uitzending van Paul Witteman van vanavond was Nije uitgenodigd... om in de studio verder te praten, maar dat gaat niet door. Morgenavond zijn wij er weer, maar niet zoals eerder aangekondigd... deze week met Ivo Nieuwe, want die heeft laten weten... dat er deze week wel genoeg Ivo Nieuwe is geweest. Dus die wil nog uh, even wachten. Het NS-plannetje voor een plaszak in treinen zonder wc... heeft op Twitter geleid tot een stroom van berichten. De term was uh, vrijwel meteen trending topic. Kamerleden twitterden ook, is de NS nu helemaal van de pot gerukt was getekend GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent. VVD'er Klaas Dijkhoff twittert over een briljante communicatiestrategie... van de NS over de plaszak. Hij schrijft, ik lees weinig klachten van mensen over herfstvertragingen vandaag. Minister Schultz van Infrastructuur heeft in een reactie gezegd... dat ze aanvankelijk dacht dat het een grap was. Het tributeconcert voor Michael Jackson wordt niet op tv uitgezonden. Morgenavond zou BNN live optredens van onder meer Beyoncé... en de broers van Jackson op de buis brengen. Maar er is een juridisch probleem ontstaan tussen de Britse producent... en een muziekrechthebbende die nog geen toestemming wil geven. Het concert zou in meer landen te zien zijn en ook dat gaat niet door. Het concert wordt wel gefilmd en mogelijk later op tv uitgezonden. In Engeland is weer een krant in opspraak gekomen wegens afluisterpraktijken. The People zou bekende mensen hebben afgeluisterd. Maar bijvoorbeeld ook het kindermeisje van David Beckham. Boze berichten op haar voicemail stonden op de voorpagina van The People... Dat is, destijds snel met, uh, dat is destijds snel met Beckham geschikt toen het bekend werd, zodat het niet tot een rechtszaak kwam. Een voormalig medewerker van de krant heeft nu naar buiten gebracht dat er op grote schaal is afgeluisterd. De nieuwe misdaadserie Clowns mag niet in de Vlaamse gemeente Brasgaat gefilmd worden. De Belgisch-Nederlandse productie wordt momenteel opgenomen en draait om een familie die op het criminele pad terechtkomt. Johnny de Mol speelt een van de hoofdrollen. Volgens het gemeentebestuur van Braschaat past een serie over moord, drugs en prostitutie niet bij het imago van de gemeente. Opnames in Antwerpen kunnen wel doorgaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Herman Wijfels gaat bij de verscheurde vakcentrale FNV kijken wat er nog te lijmen valt. Het zou nog best eens wat op kunnen leveren. Want Wijfels wist al eerder hele lastige partijen samen te brengen. In 2007 zette hij als informateur in Beester Zwaag, Bos en Balkende om zijn beroemde ronde tafel. En onderwierp ze daaraan de methode Wijfels. Om één detail te noemen, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Ik heb dus voor Beester Zwaag een tafelschikking gemaakt. Waarin eh, de mensen van de partijen niet bij elkaar zaten. Dus ik heb, daar, ik heb ze daar vooral ook aangesproken. <coughs> op hun, eh, laten we zeggen, persoonlijke drijfveren. Eh, om in de politiek te zitten. En om eh, eigenlijk een diepere laag in hun motivatie eh, aan te boren. en, en, en eh, tot, eh, tot expressie te brengen. Eh, en eh, daar kwam dus eigenlijk al heel snel het voort dat dat allemaal niet zoveel verschilt. En ja, Laat ik het nog maar eh, iets, iets noemen. Dus, nou, tuss, tussen de middag en s avonds weet je, samen ook een hapje. En nou, ja, met een beetje manoeuvreren eh, slaag je er ook in dat bos en balken en een paar keer naast elkaar konden zitten. Zo gaan die dingen. Ze zijn heel, heel bazaal en heel menselijk. Maar, maar de, door, zo werken die dingen. Helaas voor de informateur en wellicht ook voor het FNV... bleek de methode Wijfels geen garantie voor een stabiel kabinet. Na 2,5 jaar gingen bos en balken en de vroegtijdig uit elkaar. Dit is Radio 1. Lunch. Frank Dumos. Nieuwsuur begint de Nieuwsacademie. Een opleiding voor 12 mensen tussen de 20 en 30 jaar... die geen journalistieke achtergrond of opleiding hebben. Ze worden maandelijks getraind door mensen van Nieuwsuur. Karel Kouw, hoofddirecteur van Nieuwsuur. Goedemiddag. Karel, waarom beginnen jullie deze cursus? Omdat het goed is om eens een frisse wind door de redactie te laten blazen. Omdat je uh, merkt dat je, dat geldt voor, voor de redactie van Nieuwsuur, dat geldt voor krantenredacties, dat geldt voor bijna elke redactie, ben je geneigd om uh, in je eigen uh, biotoop uh, vooral te werven. Dus het trekt vaak uh, gelijksoortige mensen aan met dezelfde soort achtergrond. En het is ook goed om eens te kijken of er niet uit een heel andere, uit een hele andere hoek uh, aanbod komt. Mensen die niet per se een journalistieke opleiding hebben gevolgd, maar is het niet, daar... niet een must om mee te kunnen draaien uiteindelijk? Een must? Nee, dat hoef volgens mij kan je dat soort dingen ook in de praktijk goed leren. En dat is precies waarom we die uh, mediaacademie hebben opgezegd. Tot nu toe uh, bestaan de redacties, ook bij Nieuwsuur neem ik aan, uit twee groepen mensen. Mensen die een, een school schooljournalistiek hebben gevolgd, dan wel mensen die een academische opleiding hebben gevolgd... en daarna een journalistieke training hebben ondergaan. En nog een derde groep, mensen die uh, geen van beide hebben gedaan. Uh, mensen die het in de praktijk hebben geleerd. Mensen die uh, uh, na een middelbare school uh, bij een krant zijn gaan werken... of direct al bij de televisie. Mensen die een academische studie hebben afgebroken. Uh, mensen die schooljournalistiek niet hebben afgemaakt. Nou ja, er, zijn, er zijn wel uh, gelukkig ook meer groepen dan alleen dat. En zou je alleen maar werven voor mensen die een, die een academische titel hebben... of een schooljournalistiek, ja, dan, dan beperk je je. Uh, er loopt heel veel talent uh, uh, ook buiten die uh, scholen en universiteiten is dat de, de achterliggende gedachte, Karel, dat jullie ja. een, een nieuw talent willen ontdekken? Ja, ja. Uh, en dat is ook een noodzaak. Hè? Als je wilt blijven vernieuwen als programma, is het goed om, uh, om ook eens verder te kijken naar de slangers. Hoe uh, scan je dat talent? Want ik neem aan dat jullie niet uh, zeggen de eerste beste twaalf die we tegenkomen, die mogen naar ons toe. Nee, we gaan nu een, een uh, selectieprocedure in. We, we, uh, op allerlei manieren proberen we mensen op de hoogte te brengen hiervan. Nou, we hopen en we rekenen erop dat dat tot veel belangstelling leidt. En dan gaan we een soort, uh, ja, moet je zeggen, een soort sollicitatieprocedure in. Waarbij je natuurlijk kijkt: uh, hebben mensen uh, serieuze belangstelling? Uh, hebben ze belangstelling voor journalistiek? Hebben ze een soort inhoudelijke uh, inzet, achtergrond? Waar je als programma wat aan zou kunnen hebben. We doen het allemaal samen met NOS. Hè? We doen het samen met NOS Nieuws. Want, want die twaalf mensen gaan uh, ook bij het NOS, uh, bij het Nationaal ingezet worden? Nou ja, ze krijgen, ze krijgen een soort mini-stage. De, de opleiding wordt gedaan door, uh, door NOS en Nieuwsuur. En uh, ze, ze krijgen een mini-stage. En daarna, ja, weet je wel, het is niet een garantie op een baan bij of Nieuwsuur of bij een uh, uh, van de programma's van NOS Nieuws. Maar het geeft je wel een mooie opstap. Goed, het is geen garantie, maar die mensen kunnen daarna wel uh, gaan werken uiteindelijk bij jullie op de een of andere vorm of variant ja, dat, dat, dat moet blijken, maar het is in ieder geval ook niet slecht voor je uh, cv, zou ik maar zeggen. Hè? Als je, het, is, het is toch makkelijker doorstromen als je dit hebt gedaan, over een jaar. En uh, dan als je uh, alleen maar de belangstelling hebt en dan nog nooit wat mee hebt kunnen doen. Voor ik het vergeet, gisteren werd bekend dat de Sonja Barend Award gewonnen is door Twan Huis uh, van Nieuwzuur. Ja. Voor zijn interview met uh, Tom Karmans uh, de Dutch batter, uh, Gefeliciteerd ermee. Ja, dankjewel. We waren ook trots. Dat snap ik. En uh, heel veel succes met de opleiding. Dankjewel. Karel je dankjewel. Zometeen zijn we terug met ons nieuwsforum. Gaan we praten over de zaken die in het media-nieuws figureren. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar drie vrouwen. Een van hen is de president van Liberia, Alice Sirleaf Johnson. De andere zijn vredesactivisten Lima Bowie, ook uit Liberia, en de jemenitische journaliste Tawakkul Karman.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 En minister Schultz vindt de plaszakken in de sprinters van de NS niet het ei van Columbus. Bij BNR Nieuwsradio zei ze dat ze eerst dacht dat het de grap was. Schultz benadrukt dat vanaf 2025 alle treinen een wc moeten hebben. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op veel plekken is er ruimte voor de zon, maar vanuit het noordwesten trekken nieuwe buien het land in. Tussen de buien door wordt het maximaal een graad of 15. Tijdens een bui zakt het kwik naar ongeveer 9 graden. De wind waait uit het noordwesten en is matig in het binnenland en krachtig tot soms hard in de kustgebieden. Vanavond en komende nacht neemt in het binnenland de buiigheid af. In de kustprovincies blijven de buien wel actief. De minima komen uit tussen 11 graden aan zee en 6 in het oosten. Morgen is het wisselend wolk met nog enkele buien. Met 13 graden als middagtemperatuur is het morgen nog iets frisser dan vandaag... en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Zondag is het bolkt en regenachtig. Met gemiddeld 15 graden wordt het wel weer iets warmer. Maandag trekt er een postje warme lucht over Nederland... en komt de temperatuur uit rond 18 graden. Het blijft verder gewoon herfstachtig... met van tijd tot tijd regen en een harde westenwind. Vanaf woensdag wordt het iets minder nat. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Tussen de Benelux-tunnel en knoopend Benelux 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht na een aanrijding. Vanwege opruimwerkzaamheden op de A28 Groningen richting Assen. Tussen Groningen-Zuid en Haaren 3 kilometer. Bij Haaren zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat bij de a 3 kilometer. De N3, de weg Dordrecht-Papendrecht, is in beide richtingen dicht bij de Merwedebrug. De oorzaak is een aanrijding. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gasten Peter van der Meers, hoofddirecteur van NSJ Handelsblad en Tjeu Fase. Einddirecteur bij het Financieel Dagblad. Welkom, beiden. Laten we beginnen met het, het, het allerbelangrijkste nieuws van vandaag. Eh, namelijk de plaszakken. <totstuken> ja. Stilte, zoiets verzin je niet. Nee, ik, toch? Ik denk inderdaad dat we met z'n allen dachten dat het april grap was. Uh, ja. uh, en het is een uh, het is gewoon een. een PR-drama voor de NS. Als men iets wil verzinnen waardoor stand-up comedians echt met de NS kunnen lachen, ja, dan moest je dit doen. Dus, Soms is, rampzalig. is de, de, de werkelijkheid grappiger dan een stand-up comedian kan verzinnen, denk ik Dit gaat de NS nog jarenlang achtervolgen. Maar ik las net pas het stuk in de Telegraaf, die er vandaag mee kwam, serieus. En dan eigenlijk kreeg ik meteen medelijden met de NS. Want wat blijkt, die plaszakken zijn bestemd voor het geval, de trein strand. Dus als de trein ergens voldoor stilstaat, eh, een paar uur, dan hebben ze dat bedacht. Nou. Beeldvoering is vreed. Zo werkt het zo de media, zo werkt <laughs> het blijkbaar ook. Dus de beeldvorming is NS uh, heeft geen gegeven ja, heeft geen zin om in wc's te investeren, dus iedereen krijgt een plaszak uitgereden. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een schandaal. Is natuurlijk dat dat die wc's in zo'n zo sprinter bouwen, dat zou dus een paar ton per sprinter kosten. Dat vind ik nog steeds een verhaal, daar snap ik helemaal, helemaal niet van. Okay, zo, van de mist moet je de mediaschade eens even opmaken. NS boos, want ze vinden dat dat hun verhaal uit het verband uit verband gerukt is. Reizigers boos uh, uh, en nu. Als laatste, de machinistenvakbond is boos. Want hun ja. werkplek wordt ontheiligd. Ja, in hun werkplek uh, wordt er geplast straks. Uh, dus ook de machinistenbond boos. Dus daarom is het net een verhaal dat groter is, uh, bigger than life. Uh, en, en het begint natuurlijk met de eenvoudige vaststelling... in treinen moeten toiletten zijn. En die moeten op een betaalbare manier daar zijn. Maar dat een land als Nederland, dat een van de rijkste landen ter wereld is... overweegt om treinen te hebben zonder uh, toiletten... daarmee uh, begint alles fout te lopen. En dan kom je uh, zeven maanden later bij de plaszak terecht natuurlijk. Mag ik als bewoner langs het spoor dan wel graag pleiten... voor wc's met een sceptic tank eronder? Want het, want het, het is een middeleeuws, dat loopt eronder allemaal uit voor een deel. Goed, we gaan, het even, we gaan het zo meteen over iets anders hebben... wat Big and Alive is, Steve Jobs. Even uh, eerst wat anders uh, aan jou, gericht, Peter. Want um, er wordt al een tijdje nagedacht binnen het NRC over een ochtendeditie. Ja. Ja. Um, is er uh, iets nieuws snel op dat vlak? Wel, we hebben een paar weken geleden aangekondigd dat we er inderdaad over nadenken. Dat we stappen zouden nemen in die uh, richting. Een van de belangrijkste stappen is dan: is de redactie uh, hier, het hiermee eens? Want het is de redactie die die uh, twee kranten gaat moeten maken. En uh, vorige week heeft de redactie in een redactievergadering uh, zich achter het plan uh, uh, geschaard. Uh, um, wat wil zeggen dat we nu concreter kunnen gaan droogdraaien. In november gaan we uh, huis uh, ochtendkranten maken, zonder ze natuurlijk in de markt te te zetten. Gewoon een paar weken echt doen alsof we die twee edities maken. En zien wat de, wat de consequenties zijn. Zien wat de problemen zijn. En dan is er nog een belangrijke clip die moet worden genomen. Dat is druk en distributie. En daarvoor zijn we aan het onderhandelen met de partners die druk en distributie verzorgen. En zoveel dienen nu in januari? Wel We denken nu ergens in, het, ergens in het voorjaar. Dus dat 31 januari, 29 februari. Het is een schrikkele jaar volgend jaar. Ergens, ergens in die periode dan zouden we heel graag op de markt zijn met die ochtendeditie. Dus het gaat door? Uh, voor zover we nu weten gaat het door als we en die clip van de distributie kunnen nemen en uh, uh, uh, die onderhandelingen goed lopen. Maar dus uh, de, de aankondiging van een paar weken geleden, alles ziet er goed uit. Uh, dus we kondigen het aan en we gaan een aantal uh, stappen zetten. Daar zitten we altijd perfect op, uh, op schema. Goed. Het gaat er komen. Ja, ik ik luister met verbazing naar. Nrc maakt natuurlijk eigenlijk al twee kanten. Ook Nrc Next. Ze hebben al een ochtendkant. Ze gaan dus nu een derde kant maken. Um. De oplage daalt en toch ga je die oplagen. Nee, de oplage stijgt. De okay. oplage stijgt weliswaar lichtjes. Maar uh, waarom doen we dit? Omdat, één, NRC heeft zo goed als geen losse verkoop. Omdat we met de namiddagkrant natuurlijk uh, maar twee uur in de, in de winkel uh, uh, liggen. Uh, en dat er duidelijk vraag is in de losse verkoop naar uh, NRC. En twee, dat een uh, hoop van onze lezers uh, zeggen we zouden liever NRC in de ochtend dan in de, in de avond. Uh, maar Peter, hebben. het komt in de maar, plaats van de avondeditie of de middageditie? Nee, het komt samen. Dus, die dus die maak je enorm extra kosten. Want je moet extra opmaakredacteuren, eindredacteuren, nee, oh, dat eh, valt, oh, dat distributie... Valt, nou, dat valt behoorlijk mee. Ook al omdat we door de verschuiving van oplagen... van de middag naar de uh, nacht... Uh, waar er een langer drukvenster uh, is... Uh, dat je persen kan sluiten in de middag. En eigenlijk wat we aan het doen zijn... is uh, uh, geld uh, niet meer in ijzer investeren... niet meer in persen in de middag investeren... maar in mensen die inderdaad die uh, ochtendkrant maken. En overigens vind ik het ook een heel vanzelfsprekende gedachte... van uh, de periode is voorbij dat we zeggen van wij zijn een ochtend of wij zijn een avondkrant. En dus moeten jullie ons in de ochtend of de avond nemen? Nee, wij zijn er wanneer jullie uh, willen dat we er zijn. En, en uh, uh, dan met die drie edities uitkomen. Next, die een andere krant is dan een het handelsblad. En dan handelsblad in de ochtend en in de avond. Als ik zie hoe de lezer daarop reageert. Maar moet weer anders zijn. Soms ja, moet je echt met de andere kant komen. Dan, maar het is maar een paar uur later. Dan, dan moet de middag iets al naar de drukken. Ja, wel, goed, hoe, maar, hoeveel extra kosten maken jullie? Om, uh, dat, dat gaat om miljoenen natuurlijk. Nee, dat gaat niet om miljoenen. Dat gaat om een aantal honderd. Duizenden euro's om die nieuwe mensen aan te, uh, aan te werven. Uh, uh, en het is toch, uh, uh, we zijn sowieso een 24-uur organisatie met onze online uh, activiteiten, met uh, iPad-activiteiten. Dus in die zin denk ik is het een, een logische okay. stap om anno 2012 verder te groeien uh, in, in, in die markt van kwaliteitskanten. Maar wij hadden nu het primeurtje. Jullie hadden het primeurtje, ja. Het gaat door. Hij is een wedendiener. Laten we even over een andere primeur hebben, namelijk uh, de Telegraaf gisteren. Het spaarloon uh, komt vrij per 2012. En dat deed ons denken aan een opmerking die Max van Wezel, uh, parlementair verslaggever, hier bij ons onlangs maakte. En die zei toen dit.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 Ja, dat herkennen wij. Uh, met name als het gaat om justitie. Uh, ook wel om uh, fiscale zaken. Hè? Ging, dit was een fiscale primeur van... Uh, Had prima van... het FD gekund had prima, hadden we ook graag gehad, denk ik, die primeur. Uh, het, het gaat met name voor het de departement justitie... en we zien het ook, uh, wat ik zei, bij, bij fiscale zaken. Uh, minder bij financiën of economische zaken, daar hebben we betere ervaringen. Maar in grote lijnen uh, merken we dat uh, primeurs vaker naar de telegraaf gaan... of naar de televisiejournaals. Peter van der meers? Ja, klopt voor een stuk, uh, zeker en vast. Het soort primeurs dat, uh, waarbij ministers of, uh, of politieke bronnen iets weggeven... en dan uh, een krant iets gunnen, dan is het duidelijk... Dat er tussen het huidige kabinet uh, en de collega's van de Telegraaf een, een, een nauwe band loopt. Wat vind je en, ervan? Wat is vermenging uh, van partijpolitiek en nieuwe ja, relatie? Wel, daarom uh, tel ik er niet heel zwaar aan. Uh, onze relatie met de politiek is een gespannen relatie. En het is ook duidelijk dat uh, uh, een, een, een heel wat mensen van het kabinet uh, um, heel spaarzaam zijn in het geven van interviews. Maar wij moeten maar ook jullie de grote vrienden met zijn. Met het kabinet, met name is gespannen? Ja, met het kabinet, en met de verschillende. De hoofdrolspelers in dat kabinet. Want het is de hele dag geheel moeilijk interviews links, liberal, geeft. Dat, dat Rutte moeilijk interviews geeft aan ons. Dat Verhagen moeilijke interviews geeft. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat ze niet altijd uh, erg gelukkig zijn met de manier waarop we over hen schrijven. En dan denk ik, bon, als het daarom is, dan zijn we behoorlijk goed bezig. Dus, uh, dus ik maak me daar niet echt veel zorgen in. Maar uh, ik geef ook toe dat als er dan een primeurtje uh, in een andere krant staat, hij dan zocht dus wel eens vloek. Dat je zegt van, waarom hadden wij dat, uh, dat niet? Hè? hebben jullie een moeizame relatie? Met de politiek? Nou, eh, ik denk dat de politiek eh, kiest kennelijk om, om, om electorale redenen heel strategisch voor de media met, een, eh, met, met, met de grootste oplagen. Eh, en waar ze ook op een welwillende ontvangst rekenen. Dat, dat, dat, dat zie ik. Wijze, ja. ik en en tot op zeker hoogte is het natuurlijk heel, heel gezond om een moeizame relatie met, uh, met politici te hebben. Maar het is een bekend fenomeen dat. Verhaag is een voorbeeld, maar er zijn meer voorbeelden van ministers. die lastig interviews geven omdat ze zich uh, door de media uh, in sommige gevallen gemaltreteerd voelen. Peter, hoeveel. Uh... Apple-producten uh, bezit jij, heb je dat geteld? Ik uh, bezit er toch wel een stuk of drie, vier. Uh, een iPad, een iPhone, een iPod en denk ik nog een oudere iPod. Uh, dus uh, uh, ik ben een Apple-gebruiker. Ik ben een van die mensen van wie Obama had een hele mooie uh, uitspraak gisteren. Die zei heel wat uh, um, uh, mensen zullen de dood van Steve Jobs vernomen hebben... op een van de apparaten die Jobs heeft ontwikkeld. Ik heb inderdaad ook de dood van Jobs op mijn iPhone uh, vernomen. Tervazen eh? is het uh, uh, niet een klein tikeltje, tikkeltje, tikkeltje over de top wat uh, gisteren al uitgestort werd uh, in Medialand? Nee, uh, ik voel het. Door een heel bijzondere ondernemer die zoiets gepresteerd heeft, die eigenlijk in zekere zin, de kwaliteit van ons leven heeft verbeterd, uh, iedere dag weer. En die daar ook nog uh, een, een prachtig bedrijf heeft opgebouwd, een enorm bedrijf. Um, ik heb uh, ik, alle dingen die ik erover heb gelezen, heb ik met veel plezier gelezen. Ik nou, dit was... bijvoorbeeld dit volksant. Uh, cartoon van uh, Jos Collignon. Uh, wat heeft hij getekend? Steve Jobs uh, staat in de hemel. Uh, Apple uh, wordt afgebeeld als god. En uh, Microsoft afgebeeld als duivel. En ja, dat was de vierde keer dat ik die grap uh, uh, zocht, dus ik had hem gisteren ook al drie keer in de NRC stond hij bij Fokken en Sukken vergelijkbare carton. Ja. Um, maar eerder. Ja, we waren nog in deze. keer waren we zeer. De, de, de, de, ja. de keerzijde van is toen, ja. ik, toen ik NRC gisteren zag, was ik wel een beetje teleurgesteld. Ik vond dat het Steve Jobs veel te mager werd gebracht. Er was een reportage, ik heb geen foto's binnenin nog een portret. Eigenlijk maar stond heb je TV NRC. Met, nou nee, met dat vind ik niet. We hadden, twee NRC had het op de voorpagina. Is gestorven, de kan is uitgekomen met NRC op de voorpagina, met een verslaggever die daar ter plaatse uh, is. En dan twee pagina's binnenin. En ik, ik heb het inderdaad lastig met de heilig verklaring van Jobs. Een groot bedrijf, belangrijk, ik zelf heb veel producten, veel mensen hebben veel producten. Uh, maar um, ik denk echt dat binnen een, een paar maanden het echte verhaal Steve Jobs zal makkelijker geschreven worden. Want hij was God niet. Hij was een keiharde ondernemer. Van die hem gaat systeem... ook het verhaal dat hij in, in de lift zat met de medewerker, ja. onderweg gaat die lift naar boven aan die medewerker vraagt... wat heb jij vandaag bijgedragen aan uh, oh. mijn succes? Ja. De medewerker weet geen antwoord. Uh, en voordat ze boven zijn, is de medewerker ontslagen. Ja, ik weet niet of dat verhaal klopt, maar ik weet wel... dat bijvoorbeeld wij en de kranten... Uh, de, dat we in een hevig gevecht liggen met uh, uh, Apple... over iPad-applicaties, waar men heel veel geld wil... ...afromen uh, van onze inkomsten. En uh, de, de, de ja. iTunes, uh, de muziekindustrie... ...is voor een stukje gered tussen aanhalingstekens, door uh, uh, iTunes. Maar tegelijkertijd uh, is heel veel geld dat vroeger naar artiesten ging... ...gaat nu naar Apple. is Het is een gesloten bedrijf, letterlijk en figuurlijk... ...in alle opzichten, zowel qua innovaties, maar ook in hun gedrag... ...maar ook een gesloten bedrijf die een gesloten systemen maakt. Je komt ergens buitenstaan buitenstaand niet in, zij beheersen alles. Uh, dat klopt. Maar de innovatie die zij met hem mee hebben gebracht zal allerlei concurrenten in staat stellen om uh, dat monopolie te ondergraven. Dus ik, ik, uh, in zekere zin heeft Jobs geluk hè, dat hij op het juiste moment is gestorven. Hij is denk ik op het hoogtepunt van zijn succes gestorven. Relatief ja. jong. Als, maar hij maar al, wat er als hij over gebeurt, 10 of 20 jaar uh, gestorven was. was. Even de mediabalans. Gisteren werd de gister, gister, gister wereld door helemaal over Steve Jobs. Er werden er werd, werd, werd, op baden. Uh, werd Een het, heilig er, verklaring van Steve Jobs. Was het. Ik ben een hele grote voorstander van de wereldrijk, right? maar gisteren ja. was het tenenkrullend dat, uh, dat er zo weinig er kritiek was op, uh, op, uh, uh, op Steve Jobs en dat er zo weinig uh, uh, de achterkant van Steve Jobs werd. Het was van: Steve is, is, is God en Steve is niet God. Steve is een geweldige ondernemer. Uh, en ik, uh, nog eens, ik ben een fervent uh, gebruiker van dingen die hij heeft uh, ontwikkeld, maar hij is God niet. Dat is niemand. Goed, ik ga jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage. Tjefa, zijn directeur bij het Financieel Dagblad. En Peter van der Meers, hoofddirecteur van NSC Handelsblad. En succes met uh, de laatste loodjes Dankjewel. maken van uh, de nieuwe ochtendeditie. We gaan. Uh... Dit is Radio 1 Lunch. Mm -hmm. En dan moesten we iets starten, en dat doen wij nu. Oh, we gaan gewoon door. Ik dacht, de muziek ging draaien. Dan is er een kleine verwarring hier aan tafel. Dat is mijn schuld. Soms gaan dingen iets te snel... en dan uh, lopen mijn hersens een paar stappen achter. Oceaan Gies uit Den Bosch. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Jij gaat uh, met ons uh, de nationale Nieuwsgier spelen. Uh, en we gaan kijken of jij de nieuwskenner van deze week kan worden. De lat ligt op 84 punten. Erg hoog. Dat is maandag, ja... Dinsdag, ja. ja. Uh, sorry, dinsdag? Ja, nee, maandag is een verhaal. Nee, ja, dins, dinsdag is hij op 84 punten neergelegd. <kijf> um, en jij mag uh, laten zien dat jij eroverheen uh, kan. Denk je nu dat het gaat me lukken? Of denk je nu van. Uh... Het wordt lastig. Het ja, wordt lastig. Maar de prijs gaat in ieder geval naar Brabant, dat is in ieder geval iets. Oh, dat is, dat, dat, ja. is dat belangrijk voor je? Ja, helemaal nee, niet. uit. Oh. Ik weet, Ben je echt Brabant, een, een, een Brabantse Brabant, zou ik maar zeggen? Nou, dat niet, ook niet echt. Maar ik kom wel uit een bos, dus dat is wel Brabant. Hè? Geboren en getogen? Uh, ge, vooral getogen. En dan van ik like Eindhoven. Dus, uh... okay. Eigenlijk mag het wel, dat is allemaal wel Brabant is. Dus, uh... dus ja, we gaan jouw uh, nieuwsfactor vaststellen. De, het aantal uh, punten dat je hier haalt, dat nemen we mee naar de tweede ronde. Die twee vermenigvuldigen met elkaar. En dan moet er een getal komen bij voorkeur hoger dan 84. Ja. Succes. Dank je wel. De nationale nieuwsquiz. Want het is in het belang van ons land. Het is in het belang van onze bedrijven. In het belang van onze pensioenen. Dat vandaag de Kamer zo breed heeft ingestemd. Gisteren liet Jan-Kees de Jager zijn eeuwigdurende liefde voor Europa weer zien krijgt kreeg de steun van de Tweede Kamer om de Nederlandse garanties voor het noodfonds voor de euro te verhogen. Mijn vraag is, voor hoeveel euro staat Nederland garant? 98 miljoen miljard, sorry. Dat is uh, helemaal goed. Ja. Ja, 100 had ik ook goed gevonden, want de meeste media zeggen bijna ja, 100. Ja, het is 98. Ja, precies. 98 miljard euro. Goed, uh, in plaats van de, de 56. Als 15 land stemde Nederland dus in met de uitbreiding... Om het noodfonds te verhogen moeten alle 17 parlementen instemmen. Naast Malta moet ook nog een ander land haar stem uitbrengen. Mijn vraag is, welk land is dat? Slovenië? Ja. Niet? Ja, nee, dat is echt een ander land. Het klinkt wel zo, maar het is echt een ander dan land. Is, dan is Slowakije waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Ja, ja, maar je zegt, nou, Slowen... De eerste drie letters is in ieder geval goed. Ja, dat kan je dat feitelijk vaststellen. Ja, nee, het Slo Slovaakse -Slo Slo parlement moet ik zeggen... stemde dinsdag als laatste euroland over het fonds... En die uh, stemming wordt spannend. De derde vraag. Slowakije was een van de laatste landen die is toegetreden tot de eurozone. In welk jaar was dat? Uh, 2007. Nee, nee, nee. Dat was recenter. Het was 2009. Ja, dat, ik denk niet dat je het makkelijk kunt weten. Dat is meer een gokvraag. Maar ja, 2009 is was ik Het 16e land uh, dat is toegetreden. Het laatste land is Estland. En dat was in uh, januari van dit jaar. Je hebt uh, één punt, uh, ik laat jou een fragmentje horen. De vraag is: wie is hier aan het woord? Uh, super blij natuurlijk. Uh, dit, dit is echt een stap in, in de goede richting. En uh, voor de Olympische Spelen van volgend jaar, uh, tenminste, zo voelt het op dit moment, op deze dag, ja, staat de deur gewoon uh, weer open. En hoor ik gewoon, uh, laten we zeggen, als een, een normale sporter uh, behandeld. Ja, Jorie van Gelder. Ja, ja precies. Super blij omdat het internationaal sporttribunaal eh, heeft bepaald dat eh, Olympische sporters niet uitgesloten mogen worden. vanwege een eerdere eh, dopingschorsing. Um, de vijfde vraag. In welke stad is het WK-turnen? Peking? Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Japan? Tokio? Mm. Ja. Jammer, ja, um, precies. Nee, ja. het is uh, Tokio. Goed, ik uh, ga jou. Um, uh, de laatste vraag stellen van de Nieuwsfactor. Uh, je krijgt hints over een onderwerp. Een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Als je denkt het te weten, dan uh, zeg je stop. 4. Ja. Ik denk anders. 3. Heel veel mensen willen een hapje van mij. 2. Ik heb de muis geïntroduceerd voor het grote publiek. Ja, dat is Apple dan. Ja. ja. Dat is Apple, precies, ja. Uh, ik denk anders, dat is de eerste aanwijzing. Uh, think different, dat is de beroemde nou, ja. slogan ja. uit de geschiedenis ja. van Apple. Uh, heel veel mensen willen een hapje van mij. Uh, uh, nou ja, Toen ja. dacht ik al Apple. Ja. Apple, precies. En die muis, ja dat was een enorme innovatie destijds. Het is tegenwoordig heel normaal, maar dat was toen, ja. de, de periode daarvoor, dat heb je natuurlijk ook nog meegemaakt. Ja. Dat was allemaal nog met commando's F8, ja. F7 en dat ja, soort uh, ingewikkelde dingen. Goed, jouw nieuwsfactor hebben wij vastgesteld op 4. Uh, op ja. um, dat betekent dat je 21 moet halen zometeen om uh, gelijk te komen. Um, we gaan zo verder.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 Topsporters mogen door het Olympische Comité eh, niet worden uitgesloten van de Olympische Spelen... als ze wegens doping langer dan zes maanden zijn geschorst. Dat heeft het CAS, het internationale arbitragehof, voor de sport bepaald. Voor de Nederlandse topsporters Jury van Gelder en Gregory Sedok is dat goed nieuws. Ze kunnen hierdoor waarschijnlijk weer naar de Spelen. Is het een goede zaak dat het CAS dit besloten heeft? Of blijft doping gewoon doping en moeten sporters die daarmee bezig zijn wegblijven van de Olympische Spelen?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 Dianna, ja, misschien Oh, oh, oh, oh, oh. oh Diana. ik wil je hebben voor mezelf een jij. Laat me voelen als een miljoen. Zo so van ik wil kinderen een en een tuin met jou alleen. Oebei. Oh baby, Oh ik weet het zeker sinds je naar me kijkt.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 Rapper oh Diana, Diana We rappen Kempi met uh, Lucky Fonds de derde Diana, heet uh, dit liedje. Rosjen Gies uit Den bos: we gaan uh, de tweede ronde spelen. Uh, ik heb al gezegd, je moet uh, 21 punten, uh, 21 goede antwoorden geven in deze ronde. Dat is wel wat veel. Maar uh, wonderen zijn de wereld nog niet uit. 90 seconden krijg je de tijd. Ik zal het tempo zo hoog mogelijk houden. In de hoop dat het goed gaat. En uh, als je het niet weet, dan roep je pas. Ja. Oké, okay, komt-ie. De nationale nieuwsquiz. De geweldplan speelt het Nederlands elftal vanavond. Moldavie. Is goed. De gesprek over de overname van welke koekjes en beschuitbakkers zijn... in de vergen voor het stadium. Um... Pas als je het niet weet. Ja, ik weet hem wel. Uh, bo uh, bolletje. Is goed. De nieuwe versie van Wat is volgens Brenno de Winter niet te kraken? De OV Chipka. Is goed. Het centrum van welke stad is gisteren uitgeroepen tot beste binnenstad van Nederland? Eindhoven. Is goed. De gemeente Dordrecht heeft gisteren 11 miljoen euro weggehaald bij welke bank? Dexia Bank. Is goed. Wat is de naam van de voetbalagenda? Die is uitgenodigd zijn rentrée te maken op het WK van clubteams. Weet ik niet. PD. Wat voor dier is gisteren in het Friese dorp seks bieren ontsnapt? Een koe. Een stier. Dan koe rekenen ook goed. Vanaf 1 januari kan iedereen zijn opgebouwde wat opnemen? spaarloon. Is goed. Welke zangeres heeft gisteren in Londen de metro genomen naar haar eigen concert? Rihanna. Is goed. Welke Amsterdamse woningcorporatie eist niet langer 3,2 miljoen euro van twee oud-directeuren? Pas. De Kei. De Tweede Kamer wil een onderzoek naar het lekken van de notulen van de ministerraad van welk land? Pas. Curaçao. In welke Nederlandse stad wordt zondag op een nieuw parcours de marathon gelopen? Eindhoven. Is goed. Welke provincie is naast Flevoland en Zeeland volgens het Rijk niet geschikt voor landelijke diensten? Trent. Is goed. Welke oud-minister treedt toe tot de raad van toezicht van toneelgroep Amsterdam? Pas. Wouter Bos, welke prominente Rus heeft net gedaan... alsof hij een archeologische ontdekking heeft Putin. gedaan? Is goed, wie stond gisteren voor het laatst als ECB-president te pers te worden? Is goed, hoe heet de acteur? Die heeft aangekondigd na drie jaar te stoppen met goede tijden en slechte tijden. Uh, Jan Kooijman. Is goed, welke Nederlandse hordenloper kan door een uitspraak van het KAS... mogelijk toch meedoen aan de Olympische Rus, Krik de dok. Kijk, ja. dok, dat klopt, ja. Nou. Ja, het zijn er niet genoeg. Het zijn er geen 21, hè? Nee. Nee, je hebt er 14 goed... Dat betekent dat jouw eindstand op uh, uh, 56 uitkomt. Ik wil je hartelijk danken. Je krijgt twee kaarten voor de beeld en experience en onze eigen lunchradio. Dank dat je hier was. Oké, okay, ook bedankt. We hebben Jeroen van Gunsven aan de telefoon. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Jouw 84 punten van dinsdag die staan nog steeds. Ja, dat klopt. Dus ik heb de weekwinnaar aan de lijn. <laughs> hartstikke mooi. 300 euro is voor jou, Jeroen. Ja, hartstikke bedankt. Maar wat ga je ermee doen? Heb je iets leuks bedacht? Uh, uh, ik denk voor onze tweeling een uh, DVD-speler in de auto met scherpje. Ach, hoe oud zijn ze? Uh, bijna een jaar, nog een half maandje. Ah ja, stop ze lekker achter de tv. Gezellig. Op ja, achterbank. precies. <laughs> nou, geniet er lekker van. En veel, ja, okay. veel dank dat je meedeed. Dank. Ja, graag gedaan. Dank je wel. We zijn straks terug met het de tweede deel van Lunch. <tok> Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. EK-kwalificatievoetbal op radio 1. Vanavond om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar heel naar de rechterkant van het veld. Nederland, Moldavië. Kijk vanaf de rechterkant van Nistelrooy. Laat nog Rapper 3, 2. En LOS langs de lijn. Vanavond van half negen tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.